Levi van Eck met het NOS-journaal. Afgelopen avond zijn twee Nederlandse evacuatievluchten... vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul vertrokken. Van de inzittenden hebben 79 mensen Nederland als eindbestemming, zegt Defensie. Verder is bekendgemaakt dat vrijwel alle lokale medewerkers... van de Nederlandse ambassade in Afghanistan... zijn aangekomen op het vliegveld van Kabul. Zij worden de komende dagen naar Nederland gebracht. Ondertussen wordt de situatie op de luchthaven steeds slechter... Op en rond de luchthaven verblijven duizenden mensen. Er zijn berichten dat er in het gedrang ook doden zijn gevallen. In delen van de Amerikaanse staten New York en Connecticut... is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de komst van orkaan Henry. Bewoners van kwetsbare gebieden aan de Amerikaanse Noordoostkust... is aangeraden om te vertrekken. Henry komt naar verwachting de komende dag aan land in New York en New England... Gouverneur Cuomo van New York waarschuwt dat er problemen kunnen ontstaan... door harde wind en zware regenval. Ook kan de elektriciteit uitvallen. Tienduizenden mensen deden mee aan protestmarsen in zes grote steden... uit onvrede met het kabinetsbesluit over de festivalzomer. De demonstranten eisten dat evenementen vanaf 1 september... weer op volledige capaciteit mogen plaatsvinden. Clubs moeten tot 1 november dichtblijven... en festivals gaan zeker tot 20 september niet door zei de missionair premier Rutte vorige week. De evenementenbranche vindt dat de overheid met twee maten meet. Zo worden kermissen, de Formule 1 in Zandvoort... en voetbalstadions met publiek wel toegestaan. Er waren afgelopen avond vier wedstrijden in de Eredivisie. FC Groningen tegen FC Utrecht werd 0-0. PSV wist Kambuur met 4-1 te verslaan. Sparta Heracles eindigde in gelijkspel 1-1. En Herenveen won thuis met 3-2 van RKC Waalwijk. Het weer vanaf trekken regen en onweersbuien over het land. De temperatuur ligt rond de 15 graden. De komende dag overheerst de bewolking en valt hier en daar een bui, maar soms schijnt ook de zon. Het wordt de graad of 20. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. zon, zee, Zandvoort Zomerheers. zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Feels so good Your hands feel like silk on my back Come on, come on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 De Watlaas. Ook in de zomer. CFM. up to my kiss, and I say it's alright. En zomerheer. Dus you free. When I lose control.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 Controle. Kom met op de zon. ZFM, 24 uur per dag. Hete zomerhits. When you're close to tears, remember someday...